Zo'n 400 kilometer verderop. Daar vielen ook al de dodelijke slachtoffers. Er zijn geen meldingen van grote schade. President Zelensky van Oekraïne heeft vicepremier Michailo Fedorov voorgedragen als nieuwe minister van Defensie. Volgens Zelensky is dat omdat hij tevreden is over Fedorov als technologieminister en hij een belangrijke rol speelde bij de ontwikkeling van militaire technologie. Eerder op de dag stelde Zelensky ook al een nieuwe stafchef aan, het hoofd van de Oekraïnse geheime dienst. En de afgebrande Vondelkerk in Amsterdam kan hersteld worden. Dat zegt eigenaar Stadsherstel tegen AT5. Ze verwachten dat het zeker drie jaar gaat duren. Ook weten ze nog niet of de kerk in de oude staat terugkomt... of dat er een moderne variant voor in de plaats komt. Er zijn intussen meerdere inzamelacties opgestart... om de kerk te laten herbouwen. Er trekken buien met regen, hagel, sneeuw en onweer over het land. want inwaarts kan plaatselijk 10 centimeter sneeuw vallen. De minima liggen rond het vriespunt. Ook overdag winterse buien en een graad of twee. En dit was het nieuws op 538... We World Radio. What's up, guys? We're the Chainsmokers. This is Nervo. Yo, this is Afrojack. Join us for one hour filled with the magical sound of Tomorrowland. Let me see those of Tomorrowland. Hi, people of tomorrow. We are fast. I'm Sharon Savita, and you're listening to Tomorrowland One World Radio. One World Radio. The Sound of Tomorrowland. Kiss the Future 2026. Derisarie meldt zich voor een nieuwe 538 Tomorrowland One World Radio. Double D, big boy on my bed. Triple A, cut it with the love I got for the girl. And I just want to know why you ain't for calling the word. like this Radio 538. Hello, people of tomorrow. Lekker is een nieuwjaar. Kerstboom afgetuigd. Rommel weer op zolder. En dansen tot het licht wordt. Met zometeen Marlon Hopstad. Na deze van David Kerr, Teddy Swims en Tones and I. Tomorrow. It's a big day for me because my new single is coming out today. And I love it so much. Are you ready? is het 3,5 decennia meegaat in dansmuziek en de vrouw met wie die dan zingt ook. Elsa Limerick, MK. Op Radio 538 Tomorrowland, One World Radio met Where Love Lives. En dit is Marlon Hofstad. In de club Marlon Hofstad, Coach Harrison Fisher remix. Garrix is al een tijdje bezig met zijn nieuwe album. Een klein tipje voor de sluier. I already have more than 50 songs on the shortlist voor for it now, so it's a matter of um, scaling it down. I'm just having fun in the studio and I'm, I'm making so much music right now. And uh, yeah, the album will be next year. But it's going to be a lot of fun. Something that we really celebrate is it's it's different. I would say that the best place in the world to be at on New Year's Eve is Brazil because we really celebrate this moment, you know? 5:00 uur Tomorrowland One World Radio en nu de gasten van de Swedish House Mafia met John Martin Don't You Worry Child versus Don't You Worry Child remix uit 2022. Gedaan door Notion. Je luistert naar The Days. zit met Jamaican Bam Bam, Hugel en Soto. Heeft Hugel nog goede voornemens? You know, I'm just trying to do things that I love to do. I want to keep traveling with my friends, having fun, visiting the world, dropping the music I love, you know. unaffected, why you, you try to ever just another. ...van het afgelopen jaar. Disco Lines, Tina's No Broke Boys. En dan de klassieker, misschien wel de moeder aller house klassiekers... onderhanden genomen door Charlotte de Witte en Enrico Sanguiano. Age of Love. Radio 58 Tomorrowland One World Radio, gedraaid door Charlotte de Wit op de mainstage van Tomorrowland vorig jaar. Deze Age of Love. En dan nu Chesto. Terug is een trance vibe met Force. Bring me to life. Good morning, One World Radio. Dennis signing off. Ik heb er nog één voor je. Voordat je gaat genieten van Hardwell On Air op 5 uur acht. Door de Bullet Tooth, A Place You Wanna Go Good Life. En dit is Kanye West. De Cordo Says and CS Remix van I Wonder. This is my song. And no one can take it away. It's been so long. Of de 538-app. 538 nieuws. Drie uur. De politie denkt dat het aanstaande vuurwerkverbod het geweld rond Arnhem niet gaat oplossen. Een politiechef zegt in de Telegraaf dat railschoppers lastig opgepakt kunnen worden door een capaciteitstekort bij de politie. Op de korte termijn ziet hij de oplossing onder andere in waterkanonnen, waarin water gemengd met traangas.